uur. Dit is Jeroen Jepke Maan met het NOS-journaal. De antiracisme-demonstratie die vanavond om zes uur wordt gehouden in Den Haag... is niet op de Koekamp, maar op het Malieveld. Zodat er meer afstand kan worden gehouden. Als de onderlinge afstand toch een probleem wordt... verwacht de gemeente dat de organisatie van het protest ingrijpt. Morgen staat ook een demonstratie gepland in Rotterdam. Burgemeester Abu Talib heeft al gezegd dat hij weigert de demonstratie door te laten gaan... als er meer dan tachtig mensen op afkomen.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 De Formule 1 heeft de agenda voor acht races aangekondigd. Al die races worden in Europa verreden. Het schema moet binnenkort nog uitgebreid worden. Op zondag 5 juli moet het seizoen beginnen in Oostenrijk. Dat is goed nieuws voor Max Verstappen. De afgelopen twee jaar won hij daar de race. Vorige week werd al bekend dat Zandvoort niet zou terugkeren op de herziene kalender. De directie van de Nederlandse Grand Prix zag het niet zitten een race te organiseren zonder publiek. Op de A50 bij Epen is een automobilist van de snelweg gehaald... omdat hij een balk van 8,5 meter lang op zijn auto had gelegd... en met touw had vastgeknoopt. De man was van plan om 180 kilometer met de balk te rijden... maar volgens de politie bewoog de balk aan alle kanten... en was het een levensgevaarlijke situatie. Het weer, het is zonnig. Bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Morgen iets minder warm. Er is dan ook meer bewolking... en smiddags en s avonds kan vooral in het oosten... een enkele bui vallen met kans op onweer...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 FM. Met nu. Voorstand voor en de regio. Ja, en we zijn weer terug, Loes. Ja, we zijn er weer. Middels twee uur en uh, nog steeds wederom welkom bij uh, het nieuwe programma Lunchroom. Een programma dat we uh, een beetje luchtig proberen te houden. Met uh, ook heel veel inbreng van uw kant als luisteraar. En uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat horen af en toe. Een uh, plaatje aanvragen. Een leuk geluid. En, uh, iemand even een hart onder steken. En uh, dat, dat kan allemaal hier. Alleen uh, wat uh, blijkt. Er, er was iets, uh, iets mis... fout gegaan met het doorgeven, begrijp ik, van het WhatsApp-nummer. En dat gaat uh, Loes nu uh, corrigeren. Dat is gewoon op een uh, 023-nummer. Dus het is 023. 573 0393 En ik ga hem nog één keer herhalen. Heeft u pen en papier bij de hand? Dan schrijft u hem op. 023-573-0393. Oké, okay, nou, duidelijk ik Wij uh, horen graag van u. Zeker. Uh, de ja. lijn is dan open. En uh, we gaan verder met Dario G. Echt uh, geen muziek om stil te blijven zitten, dacht ik, Loes. Nee, nee, dat moet je echt. Uh, even van uh, de stoel afkomen en in de ja, Polonaise gaan lopen. Ja, ja? ja, maar ik zat vast aan een draadje. <laughs> dat kan niet. Meer. Jij gaat uh, wat vertellen over de grachtenloop, begrijp ik. Ja, ik zie net dat uh, de Grachtenloop gaat uh, gewoon door, maar wel in uh, corona vorm uiteraard. Uh, de. Uh, Grachtenloop uh, gaat niet door, uh, gaat dit jaar niet op traditionele wijze door. Ja, het is beginnersgeluk. Mag zout? Maar wel in coronastijl. Dit betekent dat alle deelnemers individueel hun eigen rondje en op een zelfgekozen tijdstip lopen, maar zich wel online inschrijven voor de competitie. Elk jaar is de binnenstad het toneel voor de zorgspecialist Grachtenloop met veel de deelnemers en familie en vrienden. Die aanmoedigen, de online variant is minder gezellig, maar de organisatie wil niet dat corona het evenement helemaal verpest. Deelnemers lopen op een eigen 5 of 10 kilometer rondje en kinderen kunnen meedoen aan de 1 kilometer kidsrun. De loop gaat geregistreerd worden vanaf vandaag tot 31 juli. Dit kan via een speciale app op de smartphone en informatie is te vinden op de site grachtenloop.nl. De snelste drie in de categorieën kunnen en prijs winnen. Met het inschrijfgeld wordt ook het goede doel Make-A-Wish Nederland gesponsord. Nou, dat lijkt me een goed doel, dus ja, ik zou zeggen, doe lekker mee. Ja, het is wel prettig natuurlijk, want er is echt er zoveel stil met de sportschool en dergelijke. En de mensen die toch lekker in beweging willen komen en blijven, die uh, kunnen we hier meedoen met die uh, grachtenlopen al is het in een afgeslankte vorm. Uh, nog meer, Loes? nee.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 day. Madonna, die uh, wie herkent er niet. Dat is een mooie zwoore stemgeluid. Dan gaan we nu even naar het westen, en dat doen we met de uh, village people. Dat waren de, de village people. Ja. En uh, we gaan uh, even iemand feliciteren, begrijp ik. Ja, we, gaan, we hebben een hele bekende zandvoorter. En die is vandaag jarig. En dat is? En dat is uh, ons aller Jan Lammers. Kijk eens aan onze Jan. Ja, ja onze. Wie kent hem niet? Wie, ja, precies. En uh, hij wordt vandaag uh, 64. Wat een mooie leeftijd er ja, weer. super. Op naar de pensioen in de wat, AOW. En wat ziet hij er nog goed uit? Nee, ik Zeker. denk niet dat hij daarna gaat zitten denken. Nee hoor, dat denk ik nog nee. niet. Hij heeft momenteel andere dingen aan zijn hoofd. Heeft, ja, heel veel andere dingen aan zijn hoofd. Heel veel leuke dingen. Wat teleurstellingjes. Ja, maar het gaat volgend jaar gewoon weer door. Tuurlijk. Het komt gewoon. Het hoort bij Zandvoort. Dus Jan Dammers, van harte gefeliciteerd vandaag. Maak er een hele leuke dag van. En we hebben voor jou een muzikaal cadeautje. Daar komt hij aan. En uh, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Thank mm -hmm. you. Ja, dat was speciaal een cadeautje voor onze kleine grote Jan Lammers En uh, Jan, nog een hele fijne verjaardag. Het uh, weer is er goed voor en maak er een gezellige dag van. Ja, en uh, dat, dat wens ik hem ook natuurlijk. En ik heb nog een nieuwtje, tenminste. Ik, uh, dat uh, zit ik uh, nu te vinden. En dat gaat over discotheek Chin Chin. En Chin Chin wordt tijdelijk een cocktailbar. Zo kunnen we tenminste open. Ja, want dat is natuurlijk best wel moeilijk om als discotheek... Ja, een beetje anders bedenken natuurlijk. Uh, ja, om dan de anderhalve meter in stand te houden met de jeugd. Ja. Ze zijn sowieso al moeilijk, Dus laat staan met anderhalve meter. Dat, dat gaat er niet worden in een discotheek. Dus dat is wel een goed, uh, goed plan van de eigenaar. De en meneer, God, gaat, dat, uh, gaat het in? Er staat er niet wel, zeg... Welke datum gaat het in? Uh, volgens mij uh, gaat dat binnenkort gebeuren. Binnenkort gaat het gebeuren, oké. Okay. Ja. Nou, dat is leuk. En uh, altijd gezellig. Cocktailtje erbij. Altijd ja. lekker. Hè? En vlak uh, deze warme dagen. Ik weet niet. Ik, ik zit te kijken wanneer die deuren openen, Maar dat, uh, dat staat er niet bij. het maakt niet uit. Het, uh, de, de, ik denk dat, dat hij uh, dat, dat heel goed doet. Oké, okay, nou in ieder geval wens ik hem heel veel succes te doen. Ja, heel dus, uh, We gaan verder. Hmm. When the mists are rising and the rain is falling And the wind is blowing cold across the moor I hear the voice of my darling The girl I love and lost a year ago Tree tops way above me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 Een hele grote sprong terug in de tijd was dat, uh, luisteraars. Johnny Laten en uh, Johnny Remember Me. Uh, ik weet zeker dat we een hoop luisteraars onder ons hebben... die een beetje van het Amsterdamse liedje houden. Dacht jij ook niet, Loes? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar dacht je nou voor Johnny Uda en Tante Leen? Ja, het doen? Ja, heerlijk. lekker. We komen zo aan, hoor, samen. De parel van onze Jordaan Wil met jouw hand in de hand wandelen door het land te Bij ons in de Jordaan je van huilen Holland De Jordaan, zie je de jongens in de meren dansen gaan? Hey, hey. Ik ben de moeder's mooiste niet, maar dat doet me geen verdriet. Laat de leukeraars maar zwijgen, kan nog altijd verkeering krijgen. Oh, Sabrino, Sia, Sabrino, la, -la, -la, -la, -la, -la Zaber ocia, sabrie, o, Ze mogen van ons zeggen wat ze willen Maar Jordanezen zijn iets slecht. Ze beweren mensen niet met iets om te gillen Dat een er al deze Maar iets blijft hetzelfde Op je armbind of rijk dat is voor ons alle gelijk Want kijk naar de heuvel Dan zie je het meteen De zon schijnt voor iedereen Want kleine kinderen God speelt op de oude in de gracht, aan de beentjes van de voet. En een pikketanensie, een pikketanensie, een pikketanensie, dat gaat er altijd in. Als Naartje van de Dam, je nu bekijken zal, dan zei ze net als ik tegen jou. Nou, wat ben je toch veranderend in die jaren Mijn oude Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam Met zijn Amstel in het ei. Want in monden ben ik rijk en gelukkig tegelijk van ja, ook het dorp. We blijven Tante en John en Trouw aan Amsterdam. Dat was wel even weer gezellige luisteraars. Tante Leen en Johnny Jodan. Beiden helaas niet meer onder ons. Maar altijd hele gezellige muziek. Uh, Loes, vertel het eens. Ik uh, heb nog een uh, jarig om te feliciteren. Dat dus vind ik heel erg leuk. Okay. En dat is ook uh, best wel een bekende Zandvoorter in het dorp. Dat is uh, Ronald Rietberg. Die is vandaag ook jarig... en die wil ik ook van harte feliciteren... en hem een hele fijne dag toewensen En nog heel veel jaren in, in gezondheid. Oké. Okay. Uh, en voor jou is de volgende plaat, Ronald. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Hier komt hij. Dat is dan uh, Ross Stewart samen met uh, Amy Bell. Dat is uh, het Royal Albert Hall Concert in 2004 we hebben ze samen opgetreden met de verschillende artiesten en het is een hele heel mooi duet dit. Hier komt hij voor jou speciaal voor je verjaardag. So many of you probably know I was discovered singing on a railway station by a guy called Long John Baldry way back when. And I've always felt, you know, if I I wouldn't say you use the word discover, but if I've been introduced to someone I think has got some great vocal quality, I would like to try and bring this person to you. And this person tonight is a girl that last week was uh, busking on the streets of Glasgow, a young Scottish girl called Amy Bell. Please welcome her to the stage. And this is a song you know, and I want to hear some vocal backup for her. Amy, come on, darling. This is a big night for her. Make her feel at home, come on. You all right, Amy? Uh, good thanks. You're <laughs> looking good, darling. Don't worry about the football team. You can sing, <laughs> darling. Okay, here's this one. You've probably been crying forever oh, yeah. And the stars in the sky don't Dat heet toch heerlijke muziek? Is Ronnie coming out now? Vond je het mooi, Roos? Uh, ja, ik vond het een heerlijk nummer. Vooral lekker live. En, heerlijk, en, ja. en, het is een leuk, een leuk vrouwtje waar je mee zong. Ik heb de DVD ervan. En uh, een performance is ongelooflijk. Dat was in de Royal Albert Hall in 2004. Was dat. En een gigantisch optreden. Echt super. Het klonk ook heel erg goed. Ja. Uh, had jij nog wat te melden? Uh, nou ja, dat, uh, ik, uh, Trump die wil dus uh, het leger afsturen op de onrust. die in verschillende Amerikaanse steden is uitgebroken. Ja. Na de dood van uh, George uh, Floyd. Is dus een drama. Ja. En uh, hij. Hij heeft de mogelijkheden om dat te doen... maar hij riskeert wel een politieke veldslag. En wil hij dat? Ook bij de rechter. Ja, ja. Ik, uh, ja. Trump... Ja. Uh, het is een onvoorspelbaar man, hè? Zeker, daar zijn we wel inmiddels achter gekomen. Uh, ja. Uh, ja, of hij het ook echt kan uh, doen om het leger uh, in te zetten... Het blijkt niet zomaar te mogen, want uh, volgens de grondwet is het aan de gouverneurs van de staten om de orde te handhaven. Nou, ja, maar daar weet hij wel een wet op te bedenken. Ja, dat denk ik ook wel. Het is jammer dat het ja. zo moet allemaal ja, in deze ja, rot tijden. Dat, dat ja. ook nooit mogen gebeuren. Dat ja, die mogen gebeuren, maar het is, uh, we, we zitten al in zo'n moeilijke periode als we dit ook nog even bij gaan krijgen. Ja, dat vond nee, niemand leuk. Dit is uh, niet waar we op zitten te wachten. Ik hoop dat het allemaal... Uh, Rustig afloopt. Zeker wel. Uh, ja. Even kijken, onze luisteraars die uh, graag naar Spanje hebben gewild en die kunnen de rollen toestanden. Dan gaan we een beetje iets toch een beetje het Spaans veertje erin brengen, en ja, doen ja, we dat ja. met uh, meneer Iglesias. Spaanse kan niet. Dacht ik ook. Quando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa, Teresa no tiene orarios ni fecha en el calendario quando las ganas se juntan. Caballo te dan sabana porque estás en viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que Cuando le suelta la rienda está a bajo de si una potro la zana Que después de esta vida no hay otra oportunidad. dag, de dag, de dag, de dag, de dag, aprendido. dag, de dag, de dag, de dag, de dag, de Aprendido a vivir así, vamos verlo va, heb volver, porque en mi vida yo la aprendido a vivir así. Nou, dat was wel heel gezellig, dacht ik zo, Lucie. Ja, dat uh, komt wel een beetje lekker dichtbij uh, bij het weer. Hè? Dat, dat bedoel schrik, ik. Ja, zeker wel. Ik heb wat schokkend nieuws, zie ik. Oh, oh ja, nou, we wachten. Ik, uh, ik zit te lezen van uh, de Chateau Meiland. Ja. Dat uh, dochter Maxime die is bang dat ze de prostitutie in moet. Nee, meen je dat? Ja, dat is... Oh. Uh, ik schrik me. Oh, wat dood. zielig voor die klanten. ja. Ja, maar ja, goed. Martin zegt van... Uh, Martin zegt... Nou, dat is raar gepraat. Want uh, Voorlopig is dus er geen sprake van een faillissement. Dus uh, gelukkig maar weer. Nou, ik had zelf een voorstel uh, gedaan... om ze lege flessen in te laten leveren. Dan uh, kan die aardig voortlopen. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, maar ik ga, als, als ze stoppen... dan ga ik wel het wijnen missen, hoor. Ja, toch wel? Ja, dan ga ik toch wel het wijnen missen. Nou, er is even goed wel een wijntje maar, buiten Martien. Ja, maar ja, door tot september. Oh, Oké, okay. dat scheelt weer. Ja, gelukkig hoeft ze toch En dan wordt het hoeft het toch niet de prostitutie in. Gelukkig maar. Oh. <laughs> uh, we hadden net de Summer of 69. Van, uh, we hebben nu de zomer van 71... de Summer of 71 van Bolland en Bolland. On a rainy night without you My tea turned cold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 be Seventy-one La Bamba, een heel oud nummer alweer, Loes. Ja, zeker, Heloes. Natuurlijk, Heloes. Het swingelt heerlijk allemaal. Ja, het is van Twinnie lopen, toch? De, uh, trine, nee, dit was uh, Ritchie Filans. Oh. Richie ja, dat is volgens mij ook de originele uitvoering. Dat oh. Een uh, heel oud nummer uit een uh, de film is het ook. Ja, uh, oh. lekker. Uh, nou, gewoon even een vrolijk nummertje tussendoor. door uh, Paard Moes Groen met uh, Rood-Kapje. Wie is de bam? Voor de boze wolf wie is er bang wie is er bang voor de boze wolf wie is er bang wie is er bang voor de boze wolf wie is er bang wie is er bang voor de boze wolf wie is er bang de boosste wolf wie is er bang de boosste wie is er wie is er wie is er bang tot dappie naar het eind gaan lopen en uh, ons Lucy toch nog een, een recept voor een lekkere cocktail doorgeven. Ja. Doe de roodkapje maar eventjes een beetje dimmen. Ja, doe de roodkapje maar eventjes uh, weg, weg. Ik heb een, uh, een leuk, uh, ik denk ja, lekker zomerse cocktail die bestaat uit 60 milliliter vers sinaasappelsap, 60 milliliter moezerende wijn en 1 theelepel quantro. En dan is het uh, stap voor stap. Schenk de verse sinaasappelsap in een champagnefluit. Vul voorzichtig aan met moezerende wijn, champagne, cava of prosecco. Zorg dat het glas niet overstroomt. Roer de cocktail voorzichtig door en schenk er als laatste één theelepel. Kwant er al bovenop. Nou, dat klinkt lekker. Ja. Dat is toch heerlijk? Het klinkt zomers. En uh, nou ja, we zien de mensen van zwalken vanmiddag. <laughs> als we jouw recept dus heb geprobeerd ja, hebben. De straat He? is afgesloten, dus kan geen kwaad. Dat scheelt weer. <laughs> Uh, ik denk, Loes, dat we een beetje het laatste nummer uh, gaan opzetten nu. Ja. We willen er even bij zeggen van dus Loes en ik... dat we het heel gezellig hebben gehad om uh, aan deze kant van de microfoon te zitten... en ja, wat zeker. leuke muziek en leuke nieuwtjes voor jullie uh, de lucht in te gooien. Wij vonden het leuk, maar het belangrijkste is natuurlijk... of de luisteraar het leuk vond. Laat het blijken, zou ik zeggen. Ja, en app ons via de telefoonnummer 023 573 0393. En dan hopen wij uh, u volgende week uh, weer te zien. Of in ieder geval aanstaande donderdag ben ik er weer. En dan met uh, Jelmer, ook weer tussen 1 en 3 bij uh, Zandvoort Lunst. Oké, okay, ook vanaf deze kant nog een hele fijne dag. En uh, wat uh, mij betreft, tot volgende week. En uh, geniet van deze dag. Ja. APPLAUS